Minister Dijsselbloem vindt dat Vitesse en de KVB zwak hebben gereageerd op de zaak rond de Israëlische voetballer Den Mori. Die mag de Verenigde Arabische Emiraten niet in vanwege zijn Israëlische paspoort. Vitesse is op trainingskamp in het Arabische land. De minister reageerde bij Knevel en Van den Brink op de kwestie. Hij vindt dat Vitesse niet had moeten gaan als niet alle spelers welkom zijn. Dijsselbloem was verbaasd over de reactie van Vitesse en vindt ook de reactie van de KVB heel raar. De voetbalclub vond thuisblijven geen optie... maar legt de kwestie nu wel voor aan de FIFA. De Belgische koning Philippe heeft vorig jaar... bijna 130.000 euro weggegeven aan burgers. Hij volgt daarmee het gebruik van zijn vader. Die deed dat ook altijd. België kent de dienstverzoeken... waar burgers zogenoemde smeekbrieven aan de koning kunnen richten. Met het geld hielp Philippe 650 burgers. En dat aantal is ook ongeveer even groot als eerder. Het weer, de buien trekken weg en de wind neemt vannacht iets af. Het is met 9 graden heel zacht. Overdag schijnt de zon en wordt het 10 tot 13 graden. In de avond neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Welkom terug bij Nooit meer slapen, de VPRO op Radio 1. Straks praten we met schrijfster Franca Treur over haar tweede boek... De Woongroep, over idealen en de zoektocht naar een bestemming in het leven. Doe wat met je leven, maar ja... Wat dan? En we gaan het ook hebben over ethisch verantwoorde mobiele telefoontjes. En over het nieuwe album van Bruce Springsteen. Althans, we draaien gewoon een, een nummer ervan. Maar eerst vragen wij elke dag een schrijver of een dichter... om zich te laten inspireren door de actualiteit. Om literatuur te schrijven... naar aanleiding van iets dat gewoon in de kranten stond. En deze week praat ik met VSB-poëzieprijswinnares... Esther Nahomi Perkin. En die heb ik nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Goeienavond. moet ik zelfs zeggen. Ja. Ja, de, de opdracht was... Laat je inspireren door de actualiteit. Beschrijf met uh, fictie iets, iets dat uh, in werkelijkheid gebeurt. Was de makkelijke opdracht? Nou, um, zodra je gaat kijken naar de actualiteit... kom je erachter dat er heel veel actueel is. Elke dag weer. Uh, dus je hebt een breed aanbod. En uh, dat maakte het iets uh, makkelijker. En daarnaast heb ik het eerste onderwerp gekozen... waarbij ik dacht, aha, daar zit iets in. Um, en het was, dat ging over de preventieve... ...longscan die ze willen gaan invoeren. Heb je daarover gelezen vandaag? Ja, Volkskrant? ik las, las vanochtend in de krant... ...omdat ze zeiden het is zo'n duidelijk afgebakende groep. Want, want je moet gewoon voornamelijk de rokers onderzoeken... ...want dat, zijn de, ja. dat is de doelgroep, zeg maar, voor die ziekte. En uh, die moet je dan vragen of ze zich willen laten scannen. En de ex-rokers. En de ex-rokers, daar schrok ja. ik dan weer van. Ja, dat wordt een hele discussie en dat is altijd interessant. Maar daar, daar heb, ga ik het niet over hebben. Wat, uh, nou ja, draag voor, dan hebben we het er straks over. Ja. Verde rookte meer dan 40 jaar. Ik herinner me zijn gele vingers, het kruidnagelluchtje dat om hem heen hing. Hij kwam als er iets stuk was in mijn huis. Een man met veel gereedschap en verstand van zaken. Als ik op zijn crematie had moeten spreken, had ik dat gezegd. Maar het hoefde niet. Het was een heel sobere dienst. De longtumor werd per toeval ontdekt... na een valpartij van een stijger ergens in de binnenstad... Versuft en beurs werd verder naar het ziekenhuis gebracht en daar, een arts met voorgevoel misschien, maakte men foto's van zijn longen. Het zat rechtsonder, fors, maar operabel, geen uitzaaiingen. Een wonder. Zo zei hij het zelf ook tijdens zijn revalidatie: een wonder, een geluk bij een ongeluk. Zijn gevoel sloeg pas om toen bleek dat de tumor niet roken gerelateerd was geweest. Wat anderen hooguit verbaasde, trof hem als een grote onrechtvaardigheid. Meer dan veertig jaar. Een pakje Javaanse jongens per dag. Ik had die tumor dus hoe dan ook gekregen, zei verder de laatste keer dat ik hem zag. Hoe dan ook? Hij schudde zijn hoofd in een verbijstering die hij niet kon delen, niet kwijt kon raken. Het vrat hem aan. Reparaties deed hij niet meer. Hij bleef thuis en begon weer, nu met drie kwart van zijn longen. In november kwam de rouwkaart. Ik heb lang gedacht dat zijn einde te vermijden was geweest... maar uiteindelijk moest ik toegeven dat dat niet het geval was. Feddes Redding was zijn ondergang geworden... Na afloop van de dienst liep iedereen naar buiten. De lucht was helder en koud. De meeste mensen bleven zwijgend staan. Niemand, zag ik, stak een sigaret op. Mooi, ja. Ja, dat is natuurlijk het punt met dat rook, hè. Dat er meteen ook een soort schuldvraag aan, aan ieders dood zit. Dat, ja. dat, dat niemand nog zomaar van zijn stok kan vallen zonder dat de rest vraagt... van, van rookte die of, of dronk die of deed die drugs of wat dan ook. ja. Ja, het is altijd heel ingewikkeld als je zelf voor iets verantwoordelijk bent... en tegelijkertijd natuurlijk iedereen altijd schermt met zijn opa van 90 die elke dag enzovoort. Uh, dat maakt het heel onoverzichtelijk. Maar het is altijd een interessante discussie, vooral als er ex-rokers... Uh uh, aan het woord zijn, dat vind ik altijd heel leuk. Ja, want die worden fundamentalistisch, heb ik zelf ja, ook een beetje zijn. gemerkt. Ja, ja, dat is gewoon zo. Ja, ja ik, ik, ik bevind me nu in een niemandsland. Ik mag niet roken, ik zou wel willen, maar ik mag niet. Ik ben zwanger en dan uh, dit, moet je dat niet doen. Uh, maar ik zou het nog steeds willen en ik begrijp het ook heel goed... maar ik ga ook niet meer beginnen, heb ik me voorgenomen. Dus het is, um, ik, ik kan het nu allemaal heel goed volgen. En ik sta boven de partijen. heb ik besloten, op dit moment... Zover maar met, is met die scan is eigenlijk, is eigenlijk wel een, een, een moeilijke kwestie. Hè? Dat je dan, want dan moet je namelijk als, als medische zorg... of, of uh, beroepsgroep der, uh, der artsen helemaal in kaart gaan brengen... wie er nou roken en wie er nou niet roken. Wat volgens mij nu nog niet overal geregistreerd staat. Ja, en hoe lang ben je een ex-roker? Ja, dat weet dat ik niet. Dat vraag ik me nou. ook af. De, die celvernieuwing zou toch op een gegeven moment... nou ja, dan zou je toch op een gegeven moment niet meer mogen tellen als ex-roker. Ik, ik weet niet hoe lang dat uh, bewaard blijft eigenlijk, die schade... En een ander punt met dat roken is natuurlijk dat de relatie... er staat wel op het pakje heel overzichtelijk van roken ga je dood. Maar het ligt natuurlijk iets indirecter. Want een aantal rokers gaat dood... Waarschijnlijk door het roken. Ja. En nou zei een bevriende arts tegen mij. Die, die, die, had dat, die had een onderzoek gelezen van hoe direct die relatie zou moeten zijn... voordat alle rokers zouden stoppen. En daaruit bleek, dan hadden ze een soort computerspelletje gemaakt... Heel, om dan te kijken van hoe direct moet die relatie zijn voordat mensen dan stoppen. En dat als iedereen bij de eerste sigaret ter plekke zou exploderen... dan pas zouden alle rokers stoppen. <lacht> dus. Nou, ik denk dat we dat gewoon in moeten voeren. Het scheelt enorm veel geld... En uh, het is voor iedereen uiteindelijk toch een stuk uh, duidelijker op die manier. Volgens mij, ja, om het heel cynisch te zeggen... scheelt het roken juist heel veel geld. Want al die mensen die strijken geen pensioen op uiteindelijk. Nee, dat is ook heel waar. Ja. God, we maken het alleen maar ingewikkelder op deze manier. Gewoon ja. exploderen bij de eerste sigaret. Laten we het daarop houden. Het lijkt me voor iedereen een, uh, een heldere... niet zo menslievend, maar toch een heldere oplossing. Goed, oké. Okay. Ik, ik geloof niet dat ik er zelf voor ben... maar ik heb het zelf uh, ingebracht, dus... Uh, daar sluiten we bij af. Esther Naomi Parkin, dank je wel en een goede nacht nog. Jij ook. We blikken vooruit op het uh, muziekjaar 2014. Een aantal albums, die, uh, daar wordt rijkhalsend naar uitgekeken. Straks hoort u alvast uh, iets van de nieuwe Bruce Springsteen. Die is voortijdig uitgelekt en wij doen daar gewoon lekker aan mee. Maar een andere plaat waar we heel benieuwd naar zijn... is uh, de derde van Lily Allen, een Britse zangeres. En die komt waarschijnlijk uit in maart. Kunnen we nog niks van laten horen, want die is dan niet uitgelekt. Maar we draaien wel alvast uh, Bewijzen van Voorpret. Een nummer uit 2007 van de Mark Ron. Johnson CD version is hier. Oh my God! I'll get right back up again I'll come back stronger than a powered up Batman It don't matter to me De eerste hit van de Engelse groep, de Kaiser Chiefs, Oh My God. En dit was de versie van Lily Allen en Mark Ronson uit 2007. En in maart verschijnt dus het nieuwe album van Lily Allen. En straks hoort u ook nog een nummer van de nieuwe van Bruce Springsteen. Zelf gebruikt hij zelden een mobiele telefoon. Vindt hij onhandig, hij vindt het overbodig. Maar toch werd juist het mobieltje het levenswerk van ontwerper Bas van Abel. Drie jaar geleden bedacht hij de Fairphone. Een zo eerlijk mogelijke geproduceerde telefoon. Een ethisch verantwoorde telefoon. Eind december rollen de eerste exemplaren van de band. En sinds deze week kunnen consumenten er daadwerkelijk mee bellen. En Bas van Abel is met zijn ontwerp genomineerd... voor de Rotterdam Designprijs. En Colau zocht hem op op het hoofdkantoor in Amsterdam. Ja, het is heel spannend, want ze worden nu gemaakt... op dit moment in de fabriek in China. En uh, de eerste die gaan dit weekend geleverd worden. En dan, ja, dan, komen ze, dan komen de eerste telefoons in de handen van de consumenten... waar we zo ontzettend lang al mee bezig zijn. Dat is natuurlijk uh, ja, superspannend. De Fairphone, je eigen telefoon. Ja, ja, ja eigen telefoon. We hebben, ja, het, het, het is heel bizar, klopt. Het voelt niet als een eigen telefoon, het voelt meer als een... Een soort van, uh, ja, tussen de ene kant levenswerk en de andere kant is het ook gewoon een bedrijf runnen. En, en je hebt, er zit zoveel omheen wat, wat, wat los staat van die telefoon. Uh, maar dat komt ook omdat we echt al, ik ben al drie jaar hiermee bezig. En uh, ik heb nog geen telefoon in de markt gezet. En dat, dat maakt het natuurlijk zo bizar dat het nu gewoon echt gaat gebeuren. Een jaar geleden was je, waren jullie met z'n tweeën. En nu kijken we hier vanuit een glazen kantoortje op een werkvloer... Waar... Nou, een mannetje of tien, vijftien. Hachtig de computers zitten werken. Hoe voelt dat nu allemaal zo? Nou ja, kijk, het was. Uh, um, uh, als je, ja, het voelt. Het, het, ik voelde er niet zo heel veel bij. Dat is het rare, want het is, is zo'n rollercoaster. Het is zo'n ja, uh, start-up uh, situatie waarin we zitten... waarbij eigenlijk die trein gewoon doorgaat. Uh, dus je zit, je, zit, je zit gewoon aan boord van een trein die sneller gaat... dan dat je zelf kan, uh, kan bevatten. En ik zeg het ook wel eens, uh, we zijn het vliegtuig aan het bouwen... terwijl we aan het vliegen zijn. En dat betekent dat je niet al te veel stilstaat bij wat er allemaal gebeurt. Dus ik denk echt dat we over, over twee, drie maanden dan kijken terug... en dan denk ik van, jezus, wat is er allemaal gebeurd? Maar op het moment is gewoon, gewoon doorgaan en dag en nacht uh, uh, doorknallen... En, uh, ja, het is. Het, het, het, het, tuurlijk sta ik er af en toe wel eens bij, bij stil van dat het echt bijzonder is wat we voor elkaar hebben gekregen. Want het is eigenlijk drie grote projecten. Eén is uh, iets eerlijk maken, wat eigenlijk. Hè, want het is eerlijk hoor. We, we, we pretenderen niet dat we hier uh, de oplossing hebben voor alle problemen in de wereld. Uh, maar we doen best wel wat. Uh, maar daarnaast ben je ook gewoon een telefoon aan het maken. En de maken is op zich al best wel een uitdaging. En als je daarnaast ook nog het moet doen als start-up, dus een bedrijf wat je aan het opbouwen bent, dan heb je dus ook te maken met ineens met loonadministratie, administratie, administratie eh, eh, rapporten. Eh, je hebt je, je, je locatie, de groei, alles komt er weer kijken als start-up. En ik ben ja, mijn achtergrond ontwerp. Ik ben een ontwerper en uh, ik heb bedacht dat je een bedrijf nodig hebt om een doel te bereiken. Dus ik zie het nog steeds als een ontwerptraject, maar uh, het is wel uh, pittig. Stuff. More stuff. All this stuff. You name it, we have it. But what we don't have. A clue. About what's inside this stuff. We don't know where it comes from. Or who made it. We know almost nothing about our stuff. That's why we started with an alternative... for the thing we can't live without. Our phone. We zaten drie jaar geleden uh, met een aantal partijen om tafel... om, om een campagne te bedenken rondom uh, conflictmineralen. Hè, conflictmineralen zijn uh, mineralen die worden gebruikt in je telefoon... die uit het oosten van Congo, uh, in ieder geval die streek, uh, komen. Uh, heel veel... ja allende rondom uh, de oorsprong van, uh, van de productie van de telefoon. Uh, en wij, wij zaten te denken, van, hoe, kunnen we dat aan, uh, ja, hoe, hoe kan je dat dan naar andere aandacht brengen? En uh, met mijn ontwerpachtergrond zei ik toen op een gegeven moment... van Joh, we kunnen wel een campagne maken, maar uh, wat is nou het alternatief? Wat, zijn nou de, de, de, ja, wat is de actie die een consument kan doen als hij inderdaad hoort... dat er heel veel ellende potentieel in zijn mobiele telefoon zit? En, um, en daar komt bij dat het gewoon een heel complex verhaal is. Dus toen zei ik van, nou, weet je wat, als we nou gewoon die telefoon gaan maken... Hè, we weten er allemaal niks van, maar dat is, nou net, dat is nou net de uitdaging. Dat we mensen gaan laten zien wat er allemaal bij komt kijken... en wat ook de consequenties ervan zijn. En als je dat nou doet vanuit het perspectief van, uh, uh, ja, van een ontwerper... Hè, de interesse, de onderzoeksdrang van joh, hoe, hoe, hoe komen dingen tot stand dan kunnen we dat gebruiken als een discussieplatform. Want als je om je heen kijkt, niks, je, van, van bijna niks weet ik, ook als ontwerper... hoe het precies tot stand is gekomen. Ja, dus we zijn als het ware uh, totaal vervreemd door ons economische uh, model... ons productiemodel van hetgeen we, uh, we maken. Nou, nu zijn er heel veel technologieën, zoals 3D-printen en dat soort uh, uh, nieuwe technologieën... die het mogelijk maken dat je als ontwerper ineens heel dicht bij het maakproces komt... Ja, want als we hier uh, op tafel, hier staat een laptop, hier uh, is een recorder, een microfoon. Ik zou inderdaad geen idee hebben. En als het kapot is, dan uh, ja, raak ik in paniek. Ja, ja. En dan bel ik uh, de winkel en dan hoop ik dat ik een nieuwe krijg. Ja, en dat is het consumentenperspectief. En als je als ma als, zelfs als ontwerper heb, heb je geen idee. Ik stuur een bestand naar China en dan komt het product terug. He, dus, dus, dus, en dat, dat, is, dat is heel raar, want je hebt namelijk gewoon, ik denk, he, want je ziet gewoon dat er heel veel misgaat uh, in, de, in de hele ja, in de wereld, he, maar ook in de economie, ook in de financiële crisis. En we zien dat mensen uh, het zat zijn en dat ze gaan demonstreren en dat ze uh, op Wall Street een tentje opzetten en gaan vechten tegen iets wat gewoon totaal abstract is. En dat is ons economisch systeem. Ik ben al tien jaar bezig met sociale innovatie. Dat houdt in dat ik bezig ben met hoe kan technologie op een betekenisvolle manier worden ingezet. En, en dit paste daar heel goed in. Alleen het ging zo ver terug naar de oorsprong... Zover was ik ook nu niet geweest. Weet je of je nou. De oorsprong was voor mij inderdaad hoe wordt het gemaakt. Maar niet hoe wordt het gemijnd? Waar komen door? En dus het was een soort van fascinatie meteen. En toen, toen was voor mij ook heel duidelijk We ja, moeten dit ding gewoon maken. Want ik, ik wil weten wat er allemaal bij komt kijken. En toen zijn we ook gewoon een paar weken later. zat ik in Congo. En zat ik rond te vragen met een team. Uh, uh, waar wij een eerlijke mijn konden vinden. En we wisten natuurlijk het antwoord wel. Want er bestaat niet. Er bestaat geen eerlijke mijn in Congo. Uh, in ieder geval niet, hè, die vraag was ook nog niet gesteld daar. Wat is een oneerlijke mijn dan eigenlijk? Nou, kijk, het leuke van, van eerlijkheid is dat het gewoon uh, dat het ongedefinieerd is. Uh, ook cultureel afhankelijk. Hè, wat jij, en ook wat jij eerlijk vindt hoeft niet te zijn wat ik eerlijk vind. Dus er valt heel veel discussie over. Oneerlijk is veel beter te definiëren. En dus wat dat is een goede vraag. Want... Wat is een oneerlijke mijn? We weten in ieder geval, een oneerlijke mijn is een, is een mijn waarbij uh, uh, gewapende milities verdienen aan de mijnbouw. He, dat hebben we met elkaar afgesproken. Van op het moment dat er, dat er militairen zijn en die zeggen, he, of rebellen, en die zeggen, ik, wil ook, uh, ik ga je belasting in... Uh, want er moet een deel naar de oorlog, uh, voor het voeden van die oorlog uh, worden gebruikt, dan uh, is dat oneerlijk. Nou, daar hebben we ook met z'n allen afgesproken, dat is oneerlijk, doen we niet. Uh, er zijn nu ook wetten voor. Uh, maar uh, arbeidsomstandigheden zijn ook belangrijk. He, dan kijk je, oké, okay, uh, zorg je dat er veiligheid is, zorg je dat, er, um, uh, dat mensen bescherming hebben. Uh, kinderarbeid is ook zoiets, kinderarbeid wil je ook niet in een mijn hebben. Maar als je echt gaat kijken naar wat de problemen zijn nu in Congo, en je gaat zeggen van, nou ja, weet je, geef mij eens een mijn waarbij al die dingen gewoon oké okay zijn, dan ga je hem niet vinden. Dat ligt nu voor ons hier op tafel. En, uh, dit is nog niet het definitieve telefoon, maar het zoveelste prototype volgens mij. Als ik ja. het goed zeg. Ja, dit, dit is een, uh, ja je hebt een aantal, aantal fases waarin je een telefoon maakt. Het ziet eruit als een hele normale smartphone. Mooi glimmend. Wat is er dan tussen dat idee van jou? Wat eigenlijk een, uh, ja, als iemand dat nu tegen mij zou zeggen, zou ik zeggen. Volslagen naïef. Ja. Gaat je nooit lukken ja. tot... Nou, al deze mensen die hier aan het werk zijn, dit kantoor en deze telefoon... wat is daartussenin gebeurd? Uh, heel veel pragmatisme. Want op een gegeven moment ga je je afvragen... kunnen we wel een eerlijke telefoon maken? Nou, het antwoord daarop is uh, nee, je kan geen 100% eerlijke telefoon maken. Dus wij hebben gezegd, van, nou, weet je wat, dan maken we een telefoon die stap voor stap eerlijker gaat worden door die telefoon als discussiestuk te zetten. En dan is het natuurlijk het belangrijkste dat je een moment kiest... waarop je een soort van gevoel hebt dat je al een verschil gaat maken met die telefoon. Nou, dat uh, heeft twee jaar geduurd voordat we echt iets hadden. We zijn twee jaar lang een, uh, een, een, een NGO geweest, een non-profit. Dus we hebben een model uitgekozen van dan gaan we het als stichting doen. Uh, we waren een campagne. Op een gegeven moment kwamen we van ja, maar nu, moeten we, nu, nu ontstaat er zoveel vraag. En we weten nu wat er bepaalde dingen die we kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld conflictvrije tin, conflictvrije tantalum, We hadden een mijn gevonden waarmee we het deden. Dus op al die gebieden wat wij belangrijk vonden om dat cirkeltje rond te maken voor de telefoon. Hadden we eerste stappen gevonden. En toen hebben we als het ware de stap genomen om te zeggen van, nou, we durven het. Ja, want als je hem wil gaan produceren, uh, heb je geld nodig. Ja. Dus je bent een crowdfundingactie begonnen. En binnen drie weken had je meer dan 10.000 telefoons verkocht. Voor meer dan 300 euro. Ja. Had je dat verwacht eigenlijk? Nou, we hadden natuurlijk wel verwacht dat we, dat we zouden verkopen. He, omdat we na twee jaar ermee bezig zijn. En de reden waarom wij op een gegeven moment ook echt die telefoon gingen bouwen... was omdat we zagen dat men er klaar voor was. He, we hadden inmiddels een lijst van 10, 15.000 mensen... die zich hadden ingeschreven voor als je er komt, wil ik hem hebben. Dus we hadden, wij durfden de gok te nemen om te zeggen... van nou, we, gaan het, um, uh, ja, we gaan het later financieren door onze uh, community. Als je het dan zo mag zeggen. En... Ja, dat, dat past heel erg bij ons model, omdat we ook zeiden: we willen onafhankelijkheid bewaren. Eh, als wij een investeerder op gaan zoeken en die heeft een meerderheid in de aandelen, of, of die heeft een groot deel van de aandelen, gaat hij ook bepalen wat je gaat doen. Dus even, om die onafhankelijkheid te bewaren, willen we het ook zelf doen. En toen hebben we ook die stap genomen en te, eh, om te zeggen: van nou, we, gaan hem, eh, we gaan hem aanbieden aan die mensen die hebben gezegd dat ze hem willen kopen. En toen, ja, weet je, we hadden verwacht dat we door 5000 of zo, eh, want dat was het doel: 5000 binnen vier weken zouden verkopen. We hadden binnen drie weken 10.000 verkocht. En inmiddels 25.000? Ja, we zouden in principe, in eerste instantie wilden we een, een productierun van 5000 telefoons doen. En toen werd het 10.000 en toen 20.000. En dan hebben we doen er toch nog maar 5000 bij. Dus we zijn eigenlijk van, we zijn, we zijn steeds meer ja, toch gaan produceren. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd: van nu stoppen. Want we willen ook niet exploderen voordat we wat zijn. Bij design en designers denk je toch vaak, denk ik, aan. Ja, mensen die uh, een theepot maar dan heel mooi maken. Of op een hele bijzondere manier. Maar ja, jij zegt, het maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit... hoe die telefoon eruit ziet, als hij het maar doet. Maar waarom is dat dan toch design? Wat, is, wat maakt het voor jou interessant? Wat, wat, ik als, wat mij fascineert als ontwerper is niet zozeer om vanuit, uh, dus alleen naar het product te kijken en hoe krijg je dat uh, op een uh, materialen. En er zijn natuurlijk prachtige dingen er zijn prachtige ontwerpen op de wereld uh, waar mensen dit hebben gedaan. Maar voor mij als ontwerper is de essentie hoe kunnen we die systemen op zo'n manier veranderen dat er uiteindelijk een product uitkomt wat ook uh, reflecteert wat ik belangrijk vind als ontwerper. En als jij zegt, ik vind het belangrijk als ontwerper... dat de productieprocessen eerlijk zijn... of dat een, een telefoon langer meegaat of nou ja, dat soort dingen... dan kan je een telefoon bedenken die langer meegaat. Maar die gaat dan uiteindelijk niet langer mee... als je niet zorgt dat die systemen eromheen zijn veranderd. Dus voor mij de ultieme uitdaging als ontwerper is systeemverandering om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk producten uitrollen die anders zijn. Nou, de eerste systeemverandering met Fairphone... zal absoluut niet zijn dat er een nieuwe, nieuw soort telefoon uitrolt. Maar het is een middel om ervoor te zorgen... dat er misschien in een volgend stadium wel een telefoon uitrolt... die er ook echt anders zal uitzien. Maar dat, komt, dat is dan een gevolg van, van het systeem... wat je eromheen uh, uh, aan, uh, aan het aanpakken bent. Als je, als je zegt, van, uh, je hebt ook uh, uh, wel eens van... Joh, hoe kan je een... Uh, uh, maak eens een duurzamer tegelas... Of maken ze hey, dat kan je ook vragen. We maken ze een glas wat, wat, wat, uh, wat minder energie uh, nodig heeft. Nou, dan kan je ook kijken naar hoe, je, hoe het water in het teglas gaat in plaats van het glas zelf. Je, uh, of hoe, hoe duurzaam is de, is, de, is de koker? Of hoeveel moet je lopen? Of waar, waar, waar komt het uit de muur? Of hey, dus er zit achter alles zit een, zit een systeem wat ervoor zorgt dat het ook er daadwerkelijk is. Dat water is niet heet op het moment dat het in dat the, uh, uh, voordat het in het teglas gaat. Dus je kan dat ook Weet je kan daaromheen ook iets bedenken. En dat is een beetje een metafoor voor hoe ik, hoe ik alle producties zie. En dat, dat komt heel erg vanuit mijn achtergrond uh, als softwareontwikkelaar ook. Waarbij je met beta-releases werkt. Hè. Dus Software is nooit af. Dus je gooit af en toe een... Uh, dan zeg je van nu is het deze... Zo, uh, nu, is het, nu zijn we zover en nu kan het dit. En dan de volgende keer kan het dat en dat. En dus je blijft altijd doorwerken op die software. Uh, en ik denk dat de producten ook zo zijn. Dat betekent dat je dus constant bezig bent met elkaar om dat product te verbeteren. En dat elke keer als zo'n product ook echt is dat dat een soort van instantie is van uh, van het uh, proces wat er plaatsvindt op de achtergrond. The fair phone. As smart as other phones, but fair, which makes it more than a phone. It's a beginning, a step in the right direction. Buy a phone, start a movement. Wij zijn, kijk, we gaan dit niet allemaal zelf veranderen, die hele uh, die economie. Hè? Want eigenlijk is het, is het het doel is niet zozeer een telefoon maken en eerlijke telefoon maken. Het doel is door middel van een eerlijke telefoonmaker de, uh, de hele industrie zover krijgen dat, ze, um, ja, dat, dat, dat alles eerlijker gaat gebeuren. En uh, dat doel bereik je als je in beweging bent. Dat doel bereik je niet als je je isoleert en van... wij gaan een marketingtruc doen met een product en we gaan er geld mee verdienen... en met dat geld kunnen we af en toe wat doen in de keten. Als die nu straks uh, er echt is, ga je dan zelf ook uh, een telefoon nemen? Ja, ik zou wel moeten... Ja, ik ga het toch proberen, denk ik. Ja, weet je zeker? Ja, ik weet het nog niet, maar uh, ik gebruik hem in ieder geval met rennen. Voor, uh, Wat? Uh, met? met rennen. Ja. <laughs> Zodat ik, hier, dat ik muziek heb en dat ik kan zien hoe ver ik gerend heb en hoe hard. Dus zijn, een een telefoon heeft meer functies dan alleen maar bellen. En ik gebruik hem uh, in principe niet om te bellen, nee. Emmy Kolla was dat in gesprek met Bas van Abel, ontwerper van de Fairphone... die zelf mobiel niet bereikbaar is. En of die de prijs, de Rotterdam Designprijs, daadwerkelijk gaat winnen... wordt eind januari bekend. De nieuwe, de 18e, altijd een moeilijk getal, 18 De nieuwe cd van Bruce Springsteen, High Hopes heet die. En hij zou eigenlijk pas volgende week gepresenteerd worden en uitkomen. Maar al sinds dit week hij dit overal te beluisteren. Uitgelekt dus. NRC recenseerde hem al, Jan Vollaard noemde het een... Kleurrijke kliekjesplaat. Dat klinkt niet echt als een compliment, zou ik gewoon kunnen zeggen een gevarieerde uh, plaat. Er staan een aantal covers op, wat uitzonderlijk is voor, uh, voor de Bos, maar wij draaien gewoon een uh, eigen nummer van Bruce Springsteen. This is your sword. And brothers and sisters These are the few things that I leave to you. A sword of our fathers with Lyssen's hard tongue. The shield's strong and sturdy from battles will fall. But this is your sword, this is your shield. This is the power. This is your shield, this is the power Springsteen This is Your Sword van zijn uh, nieuwe album High Hopes verschijnt officieel 10 januari. Elke nacht vragen wij een uh, kunstenaar van andere creatieveling um, wat hem ooit door de nacht heeft geholpen. En vandaag vragen we dat aan Floor de Goede, striptekenaar in onder andere Het Parool... en maker van de graphic novel Dansen op de Vulkaan. Nou, het is muziek. Het is bedoeld om, om uh, mee in slaap te vallen. Maar uh, vaak is dat niet meteen gelukt. Omdat het heel veel inspiratie geeft. En ik allemaal ideeën vorm in mijn hoofd daar, daarmee... Het is uh, Rachmaninoff en het is het tweede pianoconcert. Het is heel rustig, het begint heel rustig en daarna wordt het steeds voller. Ja, het is onmogelijk om daar meteen bij in slaap te vallen eigenlijk. Um, het is heel zwierig. In mijn, in mijn hoofd was het altijd een, een soort, bijna, ja heel cliché misschien, een soort plantje wat, wat ging groeien. En dan uiteindelijk, waar ik dan opklom en dan uiteindelijk helemaal naar boven ging. En dat er van alles bloeide en alles, nou ja... Andere wezens kwamen erbij en het was een hele... Ja, nou ja, daarna werd het een stuk drukker. En dan werden er achtervolgingen en nou, het was heel spannend in ieder geval. In mijn werk vind ik het altijd heel leuk om het op te bouwen. Dus het rustig begint en daarna wordt het veel voller en gaat het dieper. Het is mijn bedoeling tenminste. En, ja, en ik heb altijd wel al fascinatie gehad met achtervolging Dat soort, dat soort dingetjes en nare elementjes die er um, misschien in voor kunnen komen. In, in, in iets wat positief klinkt, maar dan altijd een beetje een donker tintje heeft. En dat vind ik daar ook in. Het is niet per se um, zware muziek of zo, maar je kan er veel meer in horen. En dat vind ik er mooi aan, dat het veel meer lagen heeft... Het is het St. Louis Symphony Orchestra. En de piano wordt gespeeld door... nou Ik weet niet... Abby Simon? Ik weet, of is het Simon Abby? Ik weet, het niet, ik weet niet hoe dit neergezet is. Oh nee, Len... <laughs> en uh, de dirigent is dan Leonard Slatkin. Nou, het zegt me allemaal helemaal niks. Ja, dit is wel mijn versie, ja. Ja, hier ben ik jaren mee in slaap gevallen. Hier ben ik jaren de nacht doorgekomen, mee doorgekomen. En, um, ja, dus het heeft gewoon een heel speciaal plekje. Ja, ik ben denk ik wel opgegroeid met klassieke muziek. Mijn eerste cd die ik kocht, dat was Karl Orff. Um, dat was 1992 of zo. Een twaalfjarig jongetje, dat de dus eerste cd op de markt koopt En dat is dan Carl Orff. Wat fuck? <laughs> maar uh, ja, ben ik en toen luisterde ik ook heel vaak uh, Tchaikovsky... en uh, is Rachmaninoff geworden en zo. En uh, wel zeg maar de, de lekkere, toegankelijke, klassieke muziek. En daarna ben ik de filmmuziek meer ingegaan. En toen is het meer... Toen heb ik de commerciële radio's en de ontdekte. toen werd het meer pop. En toen ben ik daar met me in meegegaan. Maar het is nu allemaal één... Uh, brei bij elkaar. Dus ik luister nu van alles en nog wat. En de ene keer heb ik zin in klassiek of... Uh, daarna heb ik zin in... Beyoncé. <laughs> om maar iemand populair te noemen. Het luisteren van klassieke muziek... geeft me wel een soort... Uh, ja, opener gevoel. Tenminste, ik kan veel meer zelf invullen. Het wordt niet... Just, ik hou er ook van als het bijvoorbeeld heel bombastisch is... dat je gedwongen wordt om een bepaalde richting... te denken. Maar het is altijd nog open... Dat vind ik mooi en klassiek. Je kan er altijd nog van alles mee. Ja. En bij popmuziek... Ja, ja, dan hangt het aan de tekst te vast en zo. En vaak kan ik ook... bijvoorbeeld als er een tekst me niet aanstaat... kan ik een nummer die muzikaal... misschien heel goed klinkt... Ja, die kan ik dan eigenlijk al niet eens meer horen. Ja. Want ik dan, ja, dan verpest het een beetje. Ja. En bij klassiek is dat, is dat niet zo. Ja. Je zou mijn boek best wel kunnen lezen... met Rachmaninov op de achtergrond. Uh, niet bij alle... Gedeeltes. Er spelen ook heel veel dingen in het uitgaansleven af. Al zou dat ook best wel tof zijn, eigenlijk, die combinatie. Uh, ik heb volgens mij dat nummer... Ik weet eigenlijk helemaal niet eens van wie dit is. Dat, dat Spookslot-nummer van de Efteling. En dat heb ik ooit eens een keer met... Uh, het waren dan uitgaansbeelden, maar dan in slow motion. En dan met die muziek eronder. En het, was, het zag er heel tof uit. En ik hoorde dat er ook een feest was... waar alleen maar klassiek werd gedraaid. Waar mensen gewoon helemaal uit hun dak gingen... En nou, daar wil ik heel graag naartoe. Maar ik weet, ik weet niet hoe het heet, maar het lijkt me heel, heel fijn. De cd die ik had, dat was, echt, nou, dat was een van mijn favoriete cd's. En uh, die ben ik uiteindelijk een keer kwijtgeraakt. En ik weet niet wanneer. Waarschijnlijk in een verhuizing. Want het is al tien jaar geleden dat ik het meer dan tien jaar geleden dat ik het geluisterd heb. En ik heb het sindsdien ook nooit meer kunnen vinden ergens. En alle, ja, alle andere versies van andere uh, orkesten en zo... Die, die, die deden het toch niet echt. En in mijn hoofd is het natuurlijk nog beter geworden dan, uh, dan dat het misschien is. Ik heb geen idee. Maar aan de andere kant is het misschien ook fijn dat die cd weg is. Zodat het in mijn hoofd nu voor altijd heel mooi klinkt. Maar uh, het is wel jammer. Het is wel, ja, ik vind het wel gemist de afgelopen tien jaar. Gelukt. Gevonden op Spotify. Woehoe. Dankjewel Spotify. Zo. safest playlist. <laughs> nou, ik weet wat ik uh, vanavond geluister. <laughs> Schrifttekenaar Floor de Goede, Hervond zijn opname van Rachmaninoff... met dank aan Spotify. En morgen krijgt u tips om de nacht door te komen van schrijfster Eva Maria Staal. Tijd voor wat soulmuziek. Elmer Lee Fields, hij wordt ook wel vaak Little JB genoemd vanwege de fysieke gelijkenis met James Brown en ook zijn stem lijkt echt op James Brown in zijn hele jonge jaren, de jonge James Brown. Luister maar naar Bewildered's Year Career, hey. You are. van Lee Fields, die uh, eerder in zijn leven al toerde... met uh, Cool and the Gang en Daryl Banks en andere soul-legendes. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Franka Treur debuteerde in 2009 met de roman Dorsvloer vol confetti... over een jong meisje dat opgroeit in een Zeeuws streng gelovige gezin... en daar de kracht van taal ontdekt. Het boek werd een enorme hit bij lezers en ook bij recensenten. En dit jaar komt er zelfs een film van uit. En nu is er ook de lang verwachte vervolgeroman De Woongroep. Hoofdpe hoofdpersoon Eleanor wil meer van het leven. Zoekt de richting in haar bestaan. Ze heeft een nette baan, een nette vriend. Maar ze kan er maar niet blij mee zijn. Ze verlangt langs naar een leven waarin ze wat betekent voor de wereld. En dat doet haar besluiten om bij een idealistische woongroep in te trekken... in de hoop daar richting en geluk te vinden. Maarten Westerveen sprak Franca Treur bij de Amsterdamse Mauritskade... de plek waar de romans zich afspeelt. En Treur heeft ook daar zelf in een woongroep gewoond. En met een beetje geluk kun je haar oude kamer nog zien. Kunnen we hem zien of moeten ja, we even omlopen? Dan moet je hier even op gaan staan. Dan kun je het zien. Dat is die... Um, even kijken, de meest rechtse. Ja. En dan heb je twee ramen, dat, dat kleine raampje met die twee uh, dingen. Dat, dat was mijn slaapkamer en die daarnaast was de woonkamer met die drie uh, raampjes. Ja. In de woongroep, uh, de woongroep is overtuigd vegetarisch, uh, bedoelt het heel goed. Hoe ging het er hier aan toe? Nee, hier was niet zoveel idealistisch aan hoor. Ik, toen ik hier kwam wonen, woonden er de drie vrouwen vond ik fantastisch. Ik kwam voor het eerst in Amsterdam wonen. En uh, er waren drie vrouwen die waren allemaal iets ouder dan ik. En nou, ik vond het natuurlijk geweldig. Ik voelde me echt helemaal, uh, nah, ja, helemaal thuis in die woongroep. Het enige jammer was dat, ze, dat er na twee maanden begon, ging de eerste verhuizen. En na drie maanden de tweede. Maar dat was een, een detail. Ik woonde daar toch heel leuk. En uh, uh, wat was vraag, je vraag? Ik wou eigenlijk weten vooral hoe het er hier aan toe ging. Ja. Yeah. Nou, dus eigenlijk, eigenlijk is het een, uh, een, een woongemeenschap die veel heeft van een studentenhuis, behalve dat iedereen wel echt een eigen appartement heeft, maar dan niet een eigen keuken en geen eigen douche en toilet. Maar ja. ik, ik heb in een woongroep gewoond in Nijmegen, die was wel idealistisch. En dat, dat, dat, die leek eigenlijk een beetje inhoudelijk meer op die van, uh, van uit het boek. Wat ik zo uh, wat me zo trof aan, uh, aan Eleanor is dat. Het... Ik begon heel snel meelijden met haar eigenlijk te krijgen. Want inderdaad, niet alleen omdat ze inderdaad, nou ja, misschien niet zo heel bijzonder uh, is... maar vooral omdat ze dat zelf ook vindt. Dat ze het inzicht heeft dat ze misschien niet zo bijzonder is. En nou, Dat lijkt me een hele zware, zware last. Ik bedoel yeah. niet mee te zeggen trouwens dat ik nou denk dat ik bijzonder ben... <laughs> maar om er zo bewust van te zijn dat je het niet bent... dat lijkt me heel, heel zwaar. Ja, dat is met demente mensen die nog weten dat ze dement zijn. Dat het moet verschrikkelijk zijn. Ja, nee, dat is het natuurlijk ook. En het, het, het, uh, ze zeggen het ook altijd... Het, het leid, een mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. En dat is natuurlijk het ergste gebeurt allemaal in haar hoofd. Dat is, dat is natuurlijk vreselijk. Dat hoofd wil je echt niet hebben. Hoe kom je dan toch in zo'n hoofd? In zo'n hoofd waar het eigenlijk verschrikkelijk is? Nou, kijk, um, het is ook niet zo dat het heel ver van mij vandaan staat... Ik bedoel, anders kun je, ik, ik, ik hou niet heel erg van boeken die heel erg gaan over een loser op afstand. Dus ik heb, ik, er zijn natuurlijk dingen die ik wel herken. En dat, en dat besef van um, het moet nu gebeuren. Een soort druk voelen van ja, ik, ben, ja, ik moet iets anders, ik moet iets doen, ik wil mezelf laten zien. Dat, dat herken ik natuurlijk. En vervolgens denken dat je niet zoveel kan, dat is ook iets wat ik wel, uh, wat ik wel herken. Uiteindelijk heb ik het opgelost voor mezelf, maar dat betekent niet dat, ik, dat, dat, dat je heel ver afstaat van dat gevoel. Heb je het opgelost door te schrijven? Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat weet ik niet. Misschien wordt het er alleen maar erger van. Want dan blijkt opeens dat er ook andere mensen schrijven. En die, die kunnen ook geweldig schrijven. Dus op zich zou je die, die pijn alleen maar kunnen verleggen. Dat je, oké, okay, ik schrijf nu, maar ik ben geen geweldige schrijver. dan ga je weer, wat dat betreft, als je zo denkt, dan kan je heel erg doorgaan. Dat is ook zo. En er zijn ook heel veel schrijvers die heel erg geweldig schrijven. Maar er zijn ook heel veel schrijvers die, die schrijven op een andere manier. Die schrijven iets waar, waar ik niet zo van hou, maar wat wel goed is op een, in, op een soort ander omdat genre. En er is, wel een, er is een soort um, gebiedje waar ik me wel thuis voel. En hoe zou je dat omschrijven? Ja, god, dat, ik zag dat natuurlijk aankomen. <laughs> um, nou, in, in, ik hou heel erg van heel concreet schrijven. En met heel toegankelijke taal. Dus zonder, uh, zonder moeilijke woorden. En heel, hele dialogen die eigenlijk gewoon letterlijk kunnen plaatsvinden. Dat, daar hou ik heel erg van... Terwijl het wel ergens over gaat. Het is niet meteen dan libellenproza, zoals uh, mensen wel eens zeggen. Dat geloof ik niet. Het gaat wel ergens over, maar het is wel. Iedereen kan het lezen. Eleanor, die, die, die zit te wachten op, op iets beters. Iets dat, dat... Ja, dat zeg je goed. Ze zit te wachten. Ja, maar ze zit toch te wachten? wachten? Ja, nee. Het, het komt allemaal. Het is, het is heel passief eigenlijk. Behalve die stap naar de woongroep. Maar eigenlijk wordt die ook aangereikt door haar vriend, die echt precies het tegenovergestelde wil. Maar die komt op dat idee eigenlijk. Of tenminste, hij noemt die woongroep. En dat is eigenlijk de enige echt actieve stap. Maar vervolgens laat ze zich overal eigenlijk gewoon een soort in meeslepen. Uh, mee ja, ze, ze, ze is heel erg bang om niets te betekenen. Maar ze is nog banger dat ze het verkeerde gaat betekenen. Ja, dat laatste weet ik niet helemaal zeker. Maar in elk geval... Nee, het is waar dat, dat overgave is een probleem bij haar. En ik, ik denk ook dat het probleem in haar jeugd ligt. Maar tegelijkertijd is het ook wel iets... Um, Waar, waar verbind je je aan is voor heel veel mensen een, een, een moeilijk iets. Vroeger was het toch makkelijker toen de wereld nog verzeild was. Dan waren al, die, al die vragen die, had, die speelden toch minder. Omdat je je verbond je automatisch aan verenigingen, aan kerken, aan politiek, aan uh, kranten. Aan. Dat was allemaal niet zo'n vraag. En voor haar is dat wel ingewikkeld. En ik denk dat het voor veel mensen nu geldt. En jij zegt van was het moeilijk om je in zo'n week iemand. Nou, ik, ik had wel erg moeite met haar passiviteit, moet ik zeggen. Want ik ben dat, dat zelf niet. Niet op die manier. Misschien heb ik ook wel iets passiefs, maar dan moet ik het nog ontdekken. <laughs> maar uh, dat, dat, dat van uh, je, jezelf ergens aan verbinden, dat vind ik zelf ook heel erg moeilijk. Ik zou ook niet zo goed weten waar, waar ik mezelf zou moeten plaatsen. Sommige mensen kunnen zich plaatsen in een of ander literair landschap of zo. Dat kan ik zelf ook niet. En dat wil ik ook niet echt. En als mensen het over generaties hebben, vind ik het ook ingewikkeld. Voel ik me ook nooit bij horen. En... Uh, uh, dus dat... dat kijk, bij, bij het schrijven is het altijd zo dat je... Uh, um, je vergroot dingen uit, maar er zijn altijd wel dingen die je zelf ook herkent. Misschien een beetje een andere manier. Dus je buigt iets een beetje om, of je diept het uit. Of je, maar maar je, het start wel altijd iets bij iets wat je zelf herkent. Eenmaal aangekomen in de woongroep... dan zitten er allemaal mensen waarvan Noor hoopt... Dat ze haar gaan overtuigen met hun enorme idealistische kracht. En dan blijkt het ontzettend mee te vallen of tegen te vallen. Dat zijn allemaal mensen die nou ja, het dan over eens zijn dat vlees eten slecht is. Maar voor de rest maar moeilijk vinden om echt iets heel erg sterk te vinden. Maar dat is denk ik ook heel erg moeilijk om iets heel sterk te vinden, anno 2010. Want wat. Uh, Daarin wat... speelt het boek. Het boek, dus ja, het boek speelt zich in 2010 en dat is nog net voor Occupy. En het is voor de Arabische lente. De crisis speelt. Maar je voelt het eigenlijk nog niet. Ik herinner me van uh, krantenartikelen, opinieartikelen uit 2010... waarin babyboomers vroegen waarom de jeugd de straat niet opging. Want dat hadden zij toch ook gedaan vroeger in de jaren zestig. En ik had heel erg het gevoel dat, dat, dat we het wel wilden. Nou, we, nu zeg ik we, maar ik, ik misschien nog niet zeer, heel zeer. Maar ook wel, ik voelde me toch ook een beetje aangesproken. Maar we dachten ook allemaal... En nu zeg ik we allemaal en daar hou ik helemaal niet van. Maar ik denk dat er mensen waren die dachten van oké okay, ik zou dat best willen maar voor wat? Weet je wel want je, dat kun je, wat, wat, wat, was, wat speelde toen? Ja de bankencrisis maar dan kon je, dan, dat bleef abstract eigenlijk nog. Het was moeilijk om daar een concreet ideaal aan te verbinden. En ik denk ook nou ja dat is wel een heel bekend gegeven dat de wereld grijs is geworden. Dus dat we, dat we minder makkelijk ergens voor zijn omdat we ook de andere kant van het verhaal kennen. Vind ik, daar vind ik Syrië altijd zo'n goed voorbeeld van. Want iedereen weet dat Assad een klootzak is en dat hij weg moet. Maar iedereen weet ook dat als hij dan weg is... dat het dan niet per se beter zal worden. En, dat, en als je dat dan weet, dan denk je... ja, oké, okay, ik weet het ook niet. Wat moet je dan doen? Dan, nou, dan blijft het gewoon passiviteit over. Ja, ik, ik weet... Ik heb me trouwens die gedachte herinneren ook... dat, uh, dat mensen moeten protesteren. dacht, ja, nou ja... Mijn generatie zou eens moeten gaan protesteren. En da, da, da, da, terwijl ik dat dacht, weet ik zeker dat ik mezelf daar helemaal niet bij zag staan. Maar ik dacht dat die, al die andere mensen... maar ook een beetje namens mij dan toch maar de barricades op moesten. Ja, precies. Uh, ja, Maar voor wat dan? Ik denk dat toch, dat, dat toch meespeelde. Dat je, dat je het niet kan concreet maken. Het was niet een hele duidelijke vijand. Het was toch echt abstract. En niets met geld... En ja, zijn het dan de banken? Maar ja, banken heb je ook nodig. En het was uh, het, het hele financiële systeem. Maar een systeem, ja. Weet je, dat was... Werkte, nou goed, ik zeg hier helemaal niks nieuws mee. Dus laten we maar snel doorgaan naar de nieuwe vraag. Dat vermoeit je ook om er dan over te praten en dan te merken dat je inderdaad, dat daar eigenlijk niet iets nieuws aan toe te voegen is? Ja, natuurlijk. Het is niet zo leuk... om de met heel veel verven open deuren op te gaan trappen. Maar, maar dat is natuurlijk voor een deel waar je boek over gaat. Er is een heel mooi fragment en misschien kunnen we het er zo even bij pakken. Even kijken, hier hebben we het. Ik pak met een zucht het papier op van de brainstorm-sessie van gisteren. Als je zwaar op de hand bent, weegt zo'n vel als lood. Waar ben jij tegen, vroeg Anarie als eerste aan mij... Asbest, zei ik. Dat negeerden ze. Misschien moeten we ergens voor zijn. Zoals een apparaatje dat geluk brengt als het in je hand houdt. Of ik hield op omdat Annerie weer op die speciale manier naar me, naar me begon te kijken. Heb je zelf nog iets bedacht, vroeg Reven. Dunne modellen, zei Annerie. Er is, niks, er is helemaal niks mis met een buikje. En Annerie en ik hebben het allebei opgeschreven. Reven vond het niet iets voor op een spandoek, maar hij kwam zelf niet met iets beters. We hadden het over de politiek, binnenland, buitenland. Ik merkte dat mijn huisgenoten er niet veel meer verstand van hadden dan ik. De sessie duurde en duurde. Alexander zei nog steeds bijna niks. Ik vroeg hem of er iets was. Hij praat al de hele dag tegen de bejaarden, zei Annerie. Hij is even uitgepraat. In mijn boek komen er ook steeds ambulances langs. Dat komt omdat hier een ziekenhuis zit. deze straat. Dat is echt, in het begin, als je hier net woont, is dat heel heftig. Omdat je, je denkt, echt continu crisispaniek. Ik weet wel, in Zeeland, als er een ambulance langskwam... dan vlogen we met z'n allen lang, lang naar het raam, weet je wel. Dus, dat kwam misschien één keer in de twintig jaar voor. Um. Alexander deed, alsof, oh ja. Alexander deed alsof hij dat niet hoorde. Ach, zei hij. Ik heb gewoon het idee dat er in deze keuken al jaren dezelfde gesprekken worden gevoerd. Alleen de sprekers worden af en toe vervangen. In jouw boek gebeurt vaak dat, dat, dat Eleanor opmerkt dat mensen theater spelen. Dat mensen maar doen alsof ze iets echt vinden. Maar dat er maar heel weinig mensen zijn die dat echt doen. En de mensen die dat wel doen... Nou ja, als iemand als Erik, wellicht... Die zijn... ze, ze denken ook wel vooral over zichzelf, hè? En ze vindt zichzelf ook geen echte linkse. Ze vindt zichzelf ook niet echt idealistisch. Maar ze denkt, zolang, zolang ik doe alsof... dan komt er zelf, vanzelf een moment... Waarop, het waarop ik dat ook echt allemaal vind en denk. Dus je, het begint gewoon met doen alsof. En uiteindelijk kom je er wel. Geloof je dat zelf ook? Nou, in sommige dingen wel. Ik denk, als je moeite hebt met overgaven... dan zul je... Zul je, moeten, je moet het beginnen met faken, denk ik. En dan... Uh, en dan... Uiteindelijk komt er misschien een moment waarop je het helemaal kan. Ik weet het niet. Dat zou kunnen. Ik zou toch kunnen zeggen dat... Uh, dat, uh, dat Zeeland het toch hard genoeg geprobeerd heeft. Maar het is toch ook niet gelukt? Om, <laughs> om er een soort goed christelijk meisje voor je te maken. Um, nee, dat is waar. Maar um, ik heb het wel heel lang geprobeerd. Met doen alsof. En dat, uh, dat, ging heel, dat ging een heel eind goed. Dat kan je heel lang volhouden. En... Um, ik denk, wel dat, ik denk echt wel dat het zo werkt. Ik geloof niet per se in, de, in de therapie als oplossing voor alles. Ik, denk toch wel dat je het, ik geloof wel in een soort vermogen van mensen om het zelf op te lossen. En natuurlijk is het prettig als je daar soms een beetje hulp bij krijgt, maar dat is niet alleen uh, zaligmakend. Eleanor, die, die gaat op een gegeven moment, ze gaat in de woongroep besluiten op een gegeven moment dat het toch tijd is voor een grote daad. Daar leeft het boek naartoe. Dan gebeurt het. Dan laten we even achterwege wat er gaat gebeuren. Dat moeten ze maar lekker gaan lezen. Maar gaat Eleanor... Gaat het daarmee komen? Um, je merkt dat telkens als, er, dat ze, als ze iets van urgentie voelt... dat dat weer uit, hand, uit haar handen wordt geslagen. En dat is natuurlijk best ingewikkeld... als je daar zo naar op zoek bent. En ik denk um, ook in hoe ze haar verdere leven gaat uh, inrichten... Uh, denk ik dat dat ingewikkeld zal blijven. Maar dat, ik denk ook dat ze daar die houding van... Ik, ik doe maar gewoon alsof, dan komt het vanzelf goed. Dan ga ik het vanzelf ook allemaal vinden en denken en doen. Dat, dat, dat die houding haar heel erg van pas komt. Heb je, heb je dit boek, je zei in het begin... Nou, die, uh, toen we het erover hadden over... Uh... Type Eleanor, dat je zei, nou, dat is natuurlijk niet helemaal vreemd aan mezelf. Ik ken daar dingen aan, maar ik heb ook dingen gedaan. waardoor ik nou niet in diezelfde valkuilen ben gevallen. als Eleanor zelf. Heeft. is het boek ook een, een soort licht alternatieve geschiedenis van jezelf? <lacht> nou, kijk. Wat ik, wat, wat ik herken is een soort. het besef van het tragische. dat dan niet tot wanhoop leidt. Ik denk wel. ik heb wel een soort vertrouwen in mezelf dat ik niet. Uh, dat, dat die wanhoop niet, geen vat op me zal hebben. Op een of andere manier. En uh, dus in die zin, uh, ja, is het een soort alternatieve geschiedenis. Ik denk het wel. Goh, eigenlijk wel heftig om dat nu zomaar te zeggen. Want het is best een gruwelijk gegeven. Ja. Ik denk wel dat het, werkt, dat het zo werkt. En ik, ik vind eigenlijk Eleanor ook een hoopvol perso personage hoor. Want ze heeft echt wel dingen, met dingen te, te maken die ook wel ingewikkeld zijn. In grond, ze heeft nog steeds wel haar eigen ideeën over de dingen. Ze twijfelt in ieder geval over alles. Dus ze laat zich ook niet door iedereen koeien neer. Ik denk ook wel dat ze... Ze, ze kan soms heel lang meegaan in dingen. Maar uiteindelijk vindt ze zelf iets. Het is niet, ze is niet heel meegaand hoor. Ze is best koppig. Zou jij, iemand, zou jij een hoofdpersoon kunnen schrijven voor wie je de hoop hebt opgegeven? Ik hou niet zo van boeken, van, wat ik net al zei, van losers op, die ergens beneden je zijn. Weet je wel, die, die, het uh, was op een gegeven moment een beetje in om, om een boek te schrijven... over iemand met een heel lullig baantje die van zijn levensdagen nooit zelf zou zijn. En dat, dat je dat dan op een afstandje beschrijft. En dat is niet iets waar ik... Uh, zo wil ik niet naar de wereld kijken eigenlijk. Ik, ik geloof niet in absolute losers en in absolute helden. Het is, allemaal, het is allemaal heel ingewikkeld. En dat is nou het leuke aan een roman. Dan mag je al die, al die ingewikkeldheid mag je gewoon lekker over al die bladzijden uitsmeren. Dankjewel. <laughs> Maarten Westerveen was dat in gesprek met Franka Treur over haar nieuwe roman, De Woongroep, die is verschenen bij uitgeverij Prometheus. Morgen is Nooit meer slapen er weer op Radio 1 rond middernacht. Iets daarna met uh, Michiel van Erp gaan we praten. De regisseur naar aanleiding van de televisieserie Ramses over Ramses Shaffi. En we gaan ook praten met regisseurs Peter en Petra Lataster... over hun documentaire film Wakker in een boze droom. En componist Marlijn Twaalfhoven over zijn bijzondere muziekproject... met Syrische vluchtelingen. Serious Mission heet dat project. Dat is allemaal morgenavond in Nooit meer slapen. U kunt ons mailen als u dat wilt, als u nog iets kwijt wil. Of nou ja, om wat voor reden dan ook, dat zien we dan wel in die mail. Dat is... Nooit meer slapen @vpro.nl. We hebben ook een website, kunt u googelen. Nooit meer slapen en we zitten ook op alle moderne sociale media zoals Facebook, Twitter en welke er nog, nog meer allemaal zijn. Straks op Radio 1 de EO met Dit is de nacht. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een buitengewoon warme nacht en morgen een vrolijke dag.